Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Schrijf het met het NOS-journaal. Regeringspartij PvdA is hard in aanvaring gekomen met premier Balkenende over de conclusies van de commissie Davids. Vandaag presenteerde Davids, oud-president van de Hoge Raad, zijn rapport over de Nederlandse steun aan de oorlog in Irak in 2003. Volgens Davids was er in 2003 geen goede volkenrechtelijke basis voor de Amerikaans-Britse inval. En is de Kamer niet volledig ingelicht en heeft de premier weinig leiding gegeven. Balkenende is het niet eens met een aantal van die conclusies. De PvdA vindt de bevindingen van Davids juist verontrustend... en ziet de verklaring van Balkenende niet als een reactie namens de PvdA-bewindslieden. Fractievoorzitter Hamer vindt dat de premier meer recht moet doen aan de conclusies van Davids. Balkenende moet van de PvdA meer onderscheid maken tussen zijn rol als premier in 2003 en die van leider van de huidige coalitie. Nog deze week moet hij met een nieuwe verklaring komen. Balkenende benadrukt overigens dat het kabinet nog met een uitgebreidere reactie komt. De GGD gaat onderzoek doen naar berichten over kindermishandeling tijdens Koranlessen in moskeeën. Dat heeft minister van der Laan laten weten naar Kamervragen. De GGD stelde in Den Haag al vast dat kinderen stelselmatig klappen krijgen tijdens de les, maar gaat dat nu ook in moskeeën in andere steden onderzoeken. Er loopt al een onderzoek naar het pedagogische klimaat van het weekendonderwijs in moskeeën. De moskeeën in Amsterdam en Tilburg weigeren daar aan mee te werken. In Soest is de mannelijke helft van het accordeonduo de kermisklanten Henny van Voskuilen overleden. Hij trad sinds 1969 met zijn vrouw Kobi op. Ze werden bekend met de Zigeunertango en waren ook in Duitsland immens populair. Het duo stopte in 1998 met optreden omdat Henny een ongeneeslijke spierziekte had. In 1999 werd de kermisklanten door koningin Beatrix geridderd. Henny van Voskuilen was 68 jaar. Het weer vannacht vanuit het zuiden toenemende bewolking. Morgen vanuit het zuiden lichte sneeuw. Later op de dag gaat de sneeuw in het zuiden waarschijnlijk over in natte sneeuw of motregen. Dit was het NOS Journaal. Je weet niet wat je hoort, That blues. Once there were times. Once there were. Reasons, Hey. Um. che ik so di un po', quando corro la ik koor che più forte non si può, En ik la mia testa è un ik in ik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 Then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 Langzaam wakker worden, zweven door de tijd. Ik zie het licht door de gordijnen en ik weet, het verleden geeft geen zekerheid. Want je kunt niet zeker weten.